Thank <laughs> you. Wat is hier? Ik ben bezig. Kun je het zo niet zeggen? Nee. Kom eens even kijken. De plantenkas. Pas op die plantenbak Wachter. Ja. bij. Nou, ja. wat is er dan voor bijzonders mee? Nou, er is vannacht iemand in geweest. Waarin? Hierin. In de plantenkas. Hoe weet je dat? Oh, hier, kijk. Ze hebben een bierflesje laten liggen. Zeg, Harderik. Kan toch niet één van onszelf zijn? Nee, die verschaft dit soort bier drink ik nooit. Hm. En als ik het zou drinken, deed ik het zeker niet in de plantenkas. Onder ons gezegd tegen hebben heb ik al een eeuwig geen flesje bier meer in huis gehad. Ja, wie kan het dan hebben laten liggen? Ja. Oh ja, hier. Nog meer. Kijk eens. Wat? Ja. sigarettendoosje. Ook dat is nee. bij mijn merk niet. Oh, misschien van een zwerver. Hm. Dan was het vast en zeker een jatterde zwerver. Of een mooie elektrische lantaarn lantaarnis, Hootsie. Nee. Ja. Oh, Roderick, is er nog meer weg? Ja, nou, de gieter. De gieter. Ik heb er nog 7,50 voor neergelegd. Ja. Oh. Dan lijkt het er inderdaad op dat iemand binnen geweest is. Vannacht. Zeg, kunnen we niet beter de politie opbellen? Hm. Ja. laten we dat dan maar doen. De afgelopen nacht was het de plantenkas. De komende nacht misschien de garage. Die weet dus morgen niet het hele huis wilt wenen. Nou, vooruit de markt. Ja, je hebt gelijk. Iemand moet gisteren nacht in de plantenkas geslapen hebben. Moet Leverage? U spreekt met Wilkinson, Gardenly Terrace nummer 14. Er uh, heeft vreselijk vannacht een onbekend persoon in onze plantenkas geslapen, meneer. Waarin, in, meneer? In de plantenkas. Aan het eind van de tuin, weet u. Ah, ja, ik vond vanochtend namelijk een, uh, een leeg bierflesje en een vervrommel sigarettendoosje. En, uh, oh ja, er hing ook nog een lucht van sigarettenrook. En een lucht van sigarettenrook? Rook, ja, ja. Zo, ja, ja. Nou, ik heb het genoteerd, meneer Wilkinson. Dank u wel. Ik, uh, ik zou het erg op prijs stellen, meneer, uh, een van uw mannen vannacht een oogje in het zeil wilde houden. Dat komt eruit, meneer. U krijgt vannacht bewaking bij uw plantenkast. Nee, dank u zeer, meneer. Nou, daar uh, komt iemand. En ik ben benieuwd of ze hem te pakken krijgen. <laughs> oh, nee, meneer. Ik stel me er niks van voor. Hoor. De politie is overwerkt, weet je. dus zullen ook tegen de agent die eronder doet zeggen: even over de heining te kijken als hij onze tuin voorbij gaat. Nou ja, daar blijft het dan bij. Daar blijft het dan bij? oh ja, ja, kind, meer horen we er niet van. Maar Rodrik, van de snuiter die onze plantenkast als slaapkamer heeft gebruikt, daar zullen we zeker nog wel iets meer van horen. Daar mm, ben ik ook bang voor. Oh. Ja, het heeft helemaal geen zin zonder meer op de politie te vertrouwen. Ik zei het al, ze zijn onderbezet en overwerkt. Iedere bewoner moest eigenlijk zelf over zijn eigen dol hoe laat is het nou, Jean? Bijna twaalf uur. Oh. Nou dan, eh, ga ik maar... Zul je voorzichtig zijn? Nou, licht. Maar misschien zijn, zijn er wel meer dan één. Hm. Misschien wel met drie. Ja, tot risico moet ik nemen. Zal ik meegaan? Nee, ik ging denken aan anders. Nee, nee, jij bent binnen, hoor. Ja, luister eens even, zien. als ik je nou eh, op de een of andere manier nodig mocht hebben... Ja. zeg om de, ...om de politie te bellen of zo, mm -hmm. dan roep ik zo hard als ik kan. Ja, goed, goed. Ja. Maar wees alsjeblieft voorzichtig hoor. <laughs> Maak je er maar geen zorgen schat. Oh nee nee. Ik kan best op mezelf passen. Ik heb vijf jaar oorlog achter de rug dus... Uh... Ja maar dat is al meer dan vijftien jaar geleden hartje. Nou. Weet je als anderen niet over onze eigendommen kunnen waken. Dan moeten we dat zelf doen. Ja ja. Ja, ja. ja maar Roderick. Als ze nou met hun tweeën zijn wat dan? Hm? Och, ze kunnen hier wel ik, ik weet niet wat doen. Wat? Broven of zo. je <laughs> dat ik zo stom ben liever. Nee nee nee. Ik heb al mijn zakken leeg gehaald hoor. Oh wees alsjeblieft voorzichtig Roderick. Maak het toch niet zo dik liefje. Verzeker je dat als we een zwerver in de plantengas hebben... dat dit zijn laatste zwerverhaal zal zijn, toch, niet schat? Je mag voorzichtig Ja, nou, Juist als ik. Als ik nou eens. Als ik nou is, Achter deze struiken verborgen. Ja. Zo. Hè? Ja, zo eens. Kijk, hier ongeveer. Hm? <laughs> Mooi. Dan kan ik iedereen in de gaten houden die het leg heeft de planten kan zien te gaan zien. Zo, maar gaan we tijdens even netjes. En dan. Oh, goed, je. Daar heb ik je. O, Alles, wat nee. wordt dat? Laat me los, laat Rust. los. Gaat nou. Niet, niet. Ja. Ja. Ja. Los. O, je rustig. Wat nou? Het stribbelt niet tegen. Hou je koest, koest, zeg ik lot. je. Lot. Ja. dat gebeurt je niet. Je begrijpt het niet, man. Laat me hangen ja. los, laat me los. Hengst, ja. hè? Dus ik was een hengst. Hè. Laat me los, zeg ik je. Hè. Ja. Ik ben de woning van dit huis. Ja, ja. en de burgemeester lust ook. Geen krentenbollen. Ga ja. maar mee naar ja. ja. het bureau. Dan zullen we daar ja. ja. wel eens uit. Hou, bent hou. Hallo. Jee! Jee! Vertel die idioot wie het Hou op, Huid op! Jee! Hou op, je Kijk, U moet weten, mevrouw Wilkinson. dat hij niets bij zich had waarmee hij zich kon legitimeren. Zelfs geen blaadje papier. We konden dus niks anders doen dan hem opsluiten. Ach ja. Dat kan alleen maar aan mijn man overkomen. Ik sta daar nog helemaal niet van te kijken. Ja, is uh, dit uw echtgenoot? Ja, wat is een drie? Ik heb veel zin te ontkennen dat ik deze man ken. Oh, Anadine, alsjeblieft. Oh, nou, vooruit hem maar. Ik ken hem. Het is hem. Oh, nou, uh, uh, komt u er dan maar uit, meneer. Ja. Uh, toestand. Hm. Tja, het uh, is een harte, meneer. Neemt u ons niet kwalijk dat u een beetje hebben lastiggevallen, maar. Tot voor een paar jaar had ik me nooit erg veel aan de veiligheid van mijn huis en eigendommen gelegen laten liggen. Nee, ik. Ik wak voordien eigenlijk nooit mijn hoofd over de bescherming van mijn eigendommen. Mijn eigendommen leken me helemaal geen bescherming werkt. Nou ja, goed, hè, het huis. Goed, dat was toch, ja, ja, maar. Wie ter wereld haalt het in zijn dwaze hersen en zo met een heel huis aan de haal te gaan, nietwaar? Dus wat deed ik? Ik deed wat de meeste mensen deden. Ik vertrouwde. Ik die Jan en Alleman, ja. En ik liet de rest over aan de politie. Maar toen, toen kregen we op een avond is bezoek van een meneer. Roderij, hmm. hier is meneer Bellamy voor je, schat, van de verzekeringsmaatschappij. Oh, ja. ah, juist. Ah, ja, komt u verder, meneer uh, Bellamy. Gaat <clears throat> ga u zitten. Goedenavond, meneer Wilkerson. Ik hoop niet dat ik steur. Nou, nee, helemaal niet, helemaal niet, hè. <laughs> Nee, gaat u, uh, gaat u zitten, zei ik. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, ik laat u nu met mijn man alleen, meneer Bellamy. Hij weet veel meer van verzekeringen af dan ik. Oh, yes, yeah, yeah. oh. <laughs> juist, ja, ja, juist, ja. Zo, zo. En wat uh, kan ik voor u doen, meneer? Uh... Ja, het gaat om het volgende, meneer Paramees. Wilkerson. We hmm. dus Wat, oh, is, ja. dat, wat ja. is dat? Wat is dat? Wat ja, is dat? Jij stuurde ons een briefje. Oh werkelijk, werkelijk. Wat uh, heb ik dan nog geschreven? En nou, zoals gewoonlijk hebben we u de nota gestuurd voor de verzekeringspremie. Ja. Maar u hebt het ons teruggezonden met de opmerking. Uh, Je dat het ergens opgekrabeld? Oh ja, hier. Ik zie van verdere betalingen af. af... Oh, ja, ja, ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Nou weet ik het weer, ja. Bedoelt u daarmee dat u de verzekering wilt opzeggen? Ja. Ik geloof niet dat ik er nog langer gebruik van zal maken, meneer. Maar die verzekering, die loopt Pardon. al veertien jaar. En dat daarbij, het voorziet er immers in de bescherming... van alle waardevolle zaken die uw vrouw bezit... Bondmantel, juwelen, meer van die dingen. Uh, luister eens even, meneer... Uh, Bellamy. Uh, meneer Bellamy, ja. ja uh, meneer, mijn vrouw bezat deze polen al toen ze nog niet getrouwd was. En ik ben er maar mee doorgegaan toen we getrouwd waren. Oh, en nu wilt u er niet meer mee doorgaan? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. <hijf>, werkelijk, waarde heer, u beseft geloof ik niet de ernst van de toestand. U wilt beweren... Nee, dat... meneer, nee, dank u zeer. <hijf>, mag ik vragen, heeft uw vrouw nog steeds een bondmantel? Jazeker, ja, die heeft ja, ja, ja, mijn vrouw heeft inderdaad een bondmantel, ja. ja. Om die dan nou nog langer te verzekeren. Ik Kijk eens, Ja, meneer wacht meneer. even een ogenblikje, moment, moment. Ja. Ach, uh, Jean. Ja, schat, dat ja, is zitten, binnen he? schat, kom eens even, luister even. Ja. Is uh, jouw bondmantel, hè, is die nog veel waard? Ja, tuurlijk. Oh ja, werkelijk waardevol? Het is de enige die ik heb. Oh, en hoe lang heb je hem al? Oh, rodder, oh, ik al een hele tijd. Ja, net wat ik dacht. Een hele lange tijd. Moet het zwart op wit? Och, ja, Ach, meneer Wilkensen, Laten we een ogenblik de kostbaarheden van uw vrouw opzij leggen... en overgaan naar de dingen die voor u en uw vrouw van belang zijn. Hm? Ik geloof dat ik er het beste aan doe met wat thee te gaan zetten, meneer Bellamy. Oh, doet u geen moeite, mevrouw Wilkensen. Het is uh, vriendelijk van u, maar doet u echt geen moeite. Helemaal geen moeite. Ik geloof dat mijn man hard aan thee toe is. Oh, dat wil je bedankt. Kijk, laten we het eens van deze kant bezien, meneer Wilkinson. Ja. Is uw huis verzekerd? Eh, uh, hè? Oh, dat, dat geloof ik wel, ja. Waar tegen? Waar tegen? Ja, maar tegen, tegen, tegen, tegen iets, hè tegen, tegen brand, geloof ik. Tegen brand. Tegen brand, ja. ja, ja. Juist, en uh, dat is alles, meneer Wilkinson. Ja, dat zal wel. En tegen inbraak. Pardon, inbraak. En waterschade. Ja, kijk eens, dat zit zo. En tegen huh? grondverzakking, verwering, stormschade. Bent u tegen al die dingen verzekerd? Nee, nee, dat niet, nee. Hoezo, hoezo gebeuren die dingen dan? Ik zal u eens wat vertellen, meneer Wilkinson. Ja. Kent u de familie Melrose? Melrose. Op de Aiken Drive, nummer 22? Nee, nee, ken ze niet, nee. Hoezo, wat is daarmee gebeurd? Kijk eens, ineens hadden ze daar last van de doodsklopper daar. In de balken van alle vloeren. He. En weet u wat er toen op een keer gebeurde? Nou, niks prettigs, ik zo. Nee, zeker niet, meneer Wilkinson. Op een dag viel het hele huis in elkaar. Het is niet te geloven. Ja, maar dan ook volkomen in elkaar gestort. Weet u hoeveel de schade betrokken? Zegt u dan nog eens, meneer... Meneer, meneer Bellamy, uh, was ook weer poken, poken in de hart. Nou, Ja, Laten we nou eens ja. aannemen dat u in uw haart gaat poken... Ja. ...terwijl u weet dat de achterkant van die haart één zwakke boel is. Ja. Wat gebeurt er dan? Dat, ja, nou, ik vrees dat ik dan in de haart van de familie Snodgrass hiernaast terugkom. Juist, juist. En wat zal die meneer Snodgrass op zijn beurt dan doen? Oh, hij zal me waarschijnlijk vervolgen, wegens schade toebrengen aan zijn haart. Heel juist. Hij zal u vervolgen... Wegen schadetoebrenging. Aha, ja, ja. Hm. Uh, waar uh, moet ik tekenen? Hier, ja, waar ik een kruisje heb gezet. Kruisje. Daar waar iets staat over... ...poken in herden met het gevolg... ...schade, schade aan, derden. aan derden. Ja, ja. ja. juist. nou, dat is hem dan, hè. Hm. En wat nu? Exploderen van gloeilampen. Oh, oh ja, oh ja, dat is waar. Wat was daar ook alweer mee? Nou, laten we eens een ogenblik aannemen... ...dat de lamp daar onder die kap... Dat die uit elkaar springt. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou, het uh, glas dat vliegt in splinters door de kamer. In splinters door de kamer. Juist, heel goed. En wat dan? U hebt eigenlijk volkomen gelijk, meneer Bellamy. Nee, ik heb nog nooit zo over die dingen nagedacht. Ik weet nu dat uh, wanneer de schoorsteen van mijn dak op straat valt, nietwaar, ik iemands dood wel eens op me geweten kon ja, hebben. Ja, en dat is meer dan eens gebeurd, moet u weten. Ja, en datzelfde geldt voor dakpannen, nietwaar. Ja. Uh -huh. mm -hmm, juist, ja. Maar, eh... Uh... Moet ik tekenen? Hier, hier, hier, bij dit gedeelte waar staat scheurstenen en dakpannen. Dakpannen, juist, ja. Ja, mooi zo, mooi zo. Aha. Ik zal u eerlijk vertellen dat ik me nou een stuk rustiger voel met mijn handtekening op deze polis. Ja, dat wist ik wel, dat wist ik wel. Ja, ja, ja, ja. Maar nou belangrijkste, meneer Bellamy, hè? Hoeveel wordt dat nou bij elkaar? Nou eens even zien. Verzekering tegen elektrische schokken door dubbelpolige stekkers. Het vallen van zware voorwerpen van boekenplanken. Het loslaten van behangselpapier. Het overstromen van hoofdafwatering in tuin. Ja, 23 mogelijkheden die kunnen worden aangebracht aan u en uw gezin. Uw eigendommen, uw huis, vuurplaats en anderszins. Ja, we hebben dit het mammoetpakket genoemd, meneer Welkertsen. Hoe zegt u? Ja, mammoetpakket. Mammoet, pakket, ja, ja. ja. U kunt er rustig van mee aannemen dat uw bezit voor uw leven is verzekerd. Tjonge, ja. jongen. Ja. Zeg, wat voel ik me opgelucht, Ja, meneer. u weet het dan niet, dan u niet wat u doet, meneer Welkertsen. Ja, en als ik het zo eens mag zeggen... U bent een bijzonder scherpzinnig mens. Ik dank u zeer. Ik ja, ja, u laat u geen knollen van citroenen verkopen. Hè? Kun je dat ook verzekeren? werkelijk, ja, dit is een van de meest mooie verzekeringen... die ik een lange tijd heb afgesloten. Ach ja, ik mag daar misschien niet zoveel van verzekeringen afweten, meneer de Bellamy. Bellamy, Bellamy ja. ja, maar ik geloof toch wel dat het nuttig is. Hè? Voor je tot een koop overgaat, eerst volledig met een en ander op de hoogte. te vertelt, vertelt u eens, meneer luisteraar. Hoe vaak is het voorgekomen dat uw vrouw u uit uw slaap haalde... Met de boodschap dat er klaarblijkelijk een inbreker beneden was. Hm? Ja, bij ons komt dit elk jaar een keer voor. Ja. Nou ja, kijk eens, ik beschouw dit als een, een voorbijgaande aanval. Ja. Een aanval die veertien dagen duurt en die bestaat uit het horen van één of meerdere zware jongens. naar ja, dat is in het souterrain. Daarna vergeet ze wat ze heeft gezegd en dan wacht ik maar weer geduldig op het volgende seizoen. Wist u, wist u dat onze schone taal één woord kent waardoor elke echtgenoot met angst wordt bevangen? Hoort u dit woordje, dan haalt u zich allerhande waanvoorstellingen in het hoofd. Dat woordje is... Luister. Oh ja. Luister. Huh? Hmm? Luister dan. een lamp. Hoorde je dan niks? Hoorde, oh, hoorde iets. Waar? Beneden. waar? O, waar beneden? Dat weet ik niet. Stil, -st -st -st. Luister. Ja, maar ze ik een geen klap. Ik wel. Oh. Ik geloof vast dat er niet een inbreker is. Uh. Uh, dat is onmogelijk. Ik weet het al zeker. Liefje, dat kan niet. He? Ja, als Je haalt je wat in je hoofd. Nou, oh, we heb ik geslapen? Ja. Ik zeg je dat ik iets hoorde. Heb je niks, smeet Het is twee uur. Z daar is het weer. Ik. ik, ik hoor niks, zeg ik je. Luister dan. Maar hij zwamt. Het huh? zal een muis zijn. Naar slapen. Ik zeg je dat er iemand beneden is. Ik zeg je dat het niet kan. Er is iemand. En als jij niet gaat, dan ga ik kijken. Mens, jij met je geluiden. Zijn we Toffels? Oeh, de stoel, Toffels. Ja. Ja, ja. Elk jaar of nu moet ik het horen. Er is een vet beneden. Oh. Roderick, wees alsjeblieft voorzichtig. in de nacht. Elk jaar hetzelfde liedje. Nou oh ja, duur duurt maar veertien dagen, zullen we wel zeggen. Dat hebben we weer een heel jaar rust. <laughs> Inbrekers, ja zeker. Het idee alleen dat ik... Wat is dat nou? Het verschijnt licht onder de koudeur. Maar, maar ik heb toch het licht in de keuken niet laten branden. Nee. Hey. En Gino ook niet? Ik geloof dat ik. Uh, beter een wapen kan gaan halen. En. is er iemand? Heb je daar eens een pook? Uh, wat zeg je nou? Een pook, dat o? zeg ik een pook, ja. Vlug ja, nou, vlug nou. Dat doe bij de deur staat bijna. Ja, nou. Doe vooral geen licht dan. Hoezo? Oh, is er een. Nanu? Ja, blijf daar nou waar je bent, blijf daar nou waar je bent. Waar is die pook dan. Huh? Ah, oe, oe, ah, wat doe je nou? Oeh, nog toe. Een beetje meer naar links, Rodderick. Oh, wat nou? Hè? Hier, oh ja, ja, hier, dit is de haard. Oeh, stil toch een beetje. Waar is nou die pook? Huh? Ah, ja, nou, wat, wat is er nou aan de hand? Blijf waar je bent, daar sta je goed. Zal de politie opbellen? Nee, nee, jij blijft te bed. Dan zal ik zelf volop knappen. Zorg jij ervoor dat de kinderen niet wakker worden? Oh. Ik ben echt op een hiver, dat er, er eigenlijk iemand in de keuken is. Dat ligt dat, uh, dat hebben we uitgedaan, ja. Dat weet ik, secuur. Hoe bloedige jongens zijn die inbrekers. Stalen zeker we hebben ja. En? Oh ja, maar uh, er zijn er bij die uh, gewapen. zou ik eigenlijk niet beter wisten. De politie verder. Huh? Nou joh, wat doe je nou? Dat ligt dat brand nog steeds, Ja zeker. <lacht> ik hoor waar een binnen. Kom eruit jij, vlug. En probeer niks te ondernemen, want ik heb je onderschot. Mijn vrouw belt al de politie op. Kwaarschuw je voor de laatste maal, ik heb je onderschot. Waarom schreeuw je zo, pap? Roddy, wat, wat, wat doe jij daar? Waarom belt mama naar de politie? Jij? Wat vat weer het voel jij eruit in de keuken om twee uur in de ochtend? Hm? Ik had zijn honger, pap, en toen, toen ben ik een beschuitje gaan zoeken. Ga onmiddellijk naar je bed! En wat ga je met die pook doen, pap? Wat je Be met je eigen zaken? En dat u een huis uw eigendom kunt noemen, dan is een van de eerste dingen die u duidelijk worden dat u het schandelijk hebt verwaarloosd. Ja, misschien komt dat ook wel omdat u te veel naar andere huisbezitters hebt geluisterd. Oh ja, oh ja, oh ja, dat zijn zonder uitzondering allemaal wijze, verstandige en zeer voorzichtige mensen, die met overleggen muren en deuren, waterleiding en ramen, grote en afvoerpijpen beheren, kort gezegd, zijn zeer zullige mensen. En... Het gebeurt zelden dat ze iets anders interessants te vertellen hebben dan alleen maar... wat aan hun eigendommen mogelijkerwijze zou kunnen overkomen. Dat we zeggen een, een dak dat op instorten staat of een haard die brandgevaarlijk is. <laughs> ja, naast ons uh, woont er zo'n eentje. Hoi. Hoi, Snodgrass. dag weer, hè. Nou, nou, behoorlijk. Zeg, weet je dat een van jouw dakpannen naar beneden is gevallen? Nee, nee, meen je dat nou? Ja, daar ligt hij. Kijk maar, pak hey. bij je voeten. Ja. Zie je wel. Ja, brand ja, maar wacht even, is dat er een van ons dan? Ah, zonder twijfel, beste man. Uh, ik kan je met de hand op mijn hart verzekeren dat hij niet voor mij is. Oh, nee? Nee. Oh, nee, nee, nee. In maart heb ik ze allemaal nog stuk voor stuk nagekeken. Oh ja? Jij dan niet? Wat, nagekeken? Nee, nee. Huh? Nee. Nou, het is echt nog niet zo gek, weet je. Ach, <laughs> ik heb er zo weinig verstand van, zeg, van die dingen. Lieve man, je dak, je bloedeigen dak. Nou, als ik jou was, zou ik het maar eens grondig nakijken. Zeg, denk je dus dat het... Jongen, uh... luister nou eens even, heel eventjes naar een oude mm -hmm. Jij kijkt je dak niet naar, hè? Nee, nee. En weet je nou wat daaruit voort kan komen? Verwering. Kijk, kijk. Ja, en nog wat anders. Ik had het je lang eens willen vertellen, omdat ik weet dat jij je daarvoor interesseert. Maar uh, weet je dat jouw dakgoot verstopt is? Verstopt? te groot? Ja, althans behoorlijk, op weg. Je zal toch wel eens dat kletteren van water hebben gehoord als het regende. Ja, licht. Oh ja, maar in, in, in, in grote hoeveelheden bij het raam aan de achterkant. Ja, ja en, zeker. ja ja. we ja. het al. Groot verstopt. Ja. Een beter bewijs kun je niet hebben. Oh ja. En nog iets anders. Hopelijk heb je de waterleiding goed afgeschermd tegen de vorst. He? Ik heb het er nog eens met je over gehad. Voor de laatste winter. Afgeschermd? Oh ja. Ja, dat is waar. Ik, ja, ik herinner dat me weer. Nee. Nee, zeg. Nee, dat... dat dat heb ik niet gedaan. Huh? Nee. Niet gedaan? Nee. Niet afgeschermd? Nou, nou, je bent ook een mooie Wilkerson. Een fraai exemplaar, dat moet ik zeggen. Weet je wel dat je daar een heleboel ellende mee kan krijgen? Oh, ja, ja. Ja, we zijn drie. Nou, nou, meneer heeft zijn waterleidingpijpen niet afgeschermd. Ja, denk, laat maar zitten, die pijp of het niks kost. Zeg, tussen haakjes, hm? dat heb ik je ook al eens willen vragen. Jij hebt zeker ook niet de achterkant van je huis met cement bijgewerkt, hè? Met cement bijgewerkt? Ja. Nee, ik heb er zelfs niet aan gedacht. Hoezo moet dat dan? Nou, als ik jou was, zou ik daar dan direct mee beginnen. Doe jij dat dan wel? jean -lis. Over een paar weken is bij mij de zaak gepiept. Je moet weten dat daarmee de stenen tegen corrosie worden afgeschermd... en daardoor niet kunnen verzanden. Oh, corrosie, oh, ja. ja, nou goed, ik uh, zal er wel eens over denken. Ja, zoals ik al zei, bij mij is over een paar weken de zaak gepiept. Zeg, misschien kan de man die het bij mij gaat doen... Ook gelijk jouw muur onder handen nemen. Dat, uh, dat, drukt de prijs een beetje. Ja, ja, ja. Nou, ik zal er wel eens over denken. Wel eens over denken. Dat moet je nou doen, som. Het is niet voor het een of ander. Maar je metselwerk ziet er ook niet bepaald fraai uit. Let toch eens een beetje beter op je spullen. Maar, uh, waarschijnlijk zit jij ook tot over je in de verzekeringen, niet? Verzekeringen, ja, ja, ja. Dat geloof ik ook wel, ja. Hij hey, gelooft van wel. Nou, laat ik je dan vertellen dat ik ook weet wat verzekeringen zijn. Ik betaal er een lieve cent aan, maar alles is dan ook prima in orde. Ramp, overstroming, inbraak. Ja, oh, op. Oh, Gene, ben je hier? Ja, schaap. Ja, ik, uh, ik sprak net met Stokras, hè. Hij heeft volkomen gelijk. Waarmee? Nou, waarmee? Met, met, met ons dak en de grote en uh, de dakranden en de raamkozijnen, de scheurstenen en zo meer. Wat is er dan mee? Nou, je schat, wel lette dat hij niet genoeg op. Wie zegt dat? Snodgrass. Oh, Snodgrass is een oude klets, maar Dat kan wel zijn, maar we moeten toegeven dat hij gelijk heeft. Wacht eens even. Wat ga je doen? Wie ga je bellen? Alex Fulton. Wie is Alex Fulton alweer? nou weer? Dat is uh, een aannemer, dat is een vriend van me. Zeg je nou? Een aannemer? Ja. Nou, schatje, dat kunnen we toch niet betalen? Ja, laat alles nou aanvaderen, over wil je. En wat wil je dan? Heus, heus. Die uh, oude snotgras heeft volkomen gelijk, hoor. Ja, dat zei uh, je al. Maar ik heb liever dat oude Wilkinson gelijk heeft. Uh, Met voeten? Oh ja, hallo uh, Alex. Met wie spreek je? Met Roderick Wilkinson. Hi, ah, Roderick. Hoe staat het leven, kerel? Goed, dank dankjewel. wel, Zeg, luister eens Alex. Uh, misschien kun jij me raad geven. Waar gaat het over? Het gaat over ons huis. Wat is er mee? Ach, wat is er mee eigenlijk? Geen niks bijzonders, weet je. Alles wat ik voor jou zou willen weten, hè, dat is... op welke manier je een dak moet nazien. Dak nazien? Ja. Hoe bedoel je? Nou, uh, dakpannen schoorstenen, weet je wel... Ik ben er helemaal niet dol op. Maar waarvoor zou je dat doen, kerel? Dat zou ik je vertellen. Kijk eens, naast ons hè, daar woont een zeker meneer Snotras. En uh, volgens die meneer Snotras verwaarlozen wij ons uit. Hoi! Ah, oh, meneer Snotras. Eh, Papi gaat het dak nakijken. Het eh, dak nakijken? Eh, wel, yeah. wel, wel, dat is geen gek idee. Weet je nog wat ik jou zei over die dak van Wilkerson? Ja, ja. Vergeet niet, jongen, waar er één e los ligt er zijn er meer. Wacht, eh, wil ik de ladder even vasthouden? Nou, als je zo vriendelijk zou willen ja, zijn. Ja, natuurlijk. Ik ben er helemaal niet dol op. Maar waarvoor heb je die hamer nodig, pa, Om de plannen te onderzoeken, zoon. Nou, ah. allee, vooruit, naar boven. Ja, ja, ja. Kan niet? Ja, ga je gang maar. Ik hou de ladder wel tegen. Nee, zo. ik ben er nog steeds niet dol op. Hij is van zijn leven nog niet op het dak geweest. Daar gaat hij dan. Mag ik ook naar boven, pa? Nee, nee, nee, nee. blijf als jullie van jij bent. Ah. Als je nou even doorloopt naar mijn dak, ja? dan zie je hoe de pannen moeten liggen. Oh, ja, goed, goed. Tenminste, even naar jouw pannen kijken. Oh, ik sta doodsangst uit. snap Slotwacht. Ja? ja. Zeg, wat, ja? Dat, uh, dat dak van jou, dat ziet er helemaal niet uh, stevig uit, hoor. weet je zeker dat, uh, dat jouw pannen op de juiste manier vast liggen? Oh. Ze liggen zo vast als een rots. Probeer het maar. Oh. Nou, uh, echt hoor. Het uh, ziet er helemaal niet zo mooi uit. Nee, ik, ik, ik kan het niet langer aanzien. Oh, oh, wat doet hij nou? Hij probeert erop te gaan lopen. Het is een vlakke boel, weet je oh. dat? Oh. Oh. Oh, dat. Toch... Oh, oh mijn pap is door uw dak gevallen. Dekt de verzekering nou de schade, mam? Verzekering dekt de schade. Dit was een aflevering van de Wilkinsons. De rolverdeling, Roderick... Jan Borkus. Jean, Wiesje-Baumeester. Ruddy, Nina Bergsma. Een agent, Han König, Meneer Bellamy, Frans Sommers. Meneer Snodgrass, Huub-Orizant. Meneer Fulton, Hans Kassenbach. Regie, Johan Bodegraven.